Een militair is zelfs overleden aan de gevolgen van oververhitting bij een oefening. Militaire vakbonden zijn geschokt en bezorgd over de cijfers. De Verenigde Staten gaan de Iraanse revolutionaire garde als terroristische organisatie bestempelen. Dat melden persbureau Reuters en The Wall Street Journal. De revolutionaire garde is het militaire elitekorps van Iran... en valt rechtstreeks onder de geestelijke leider Ayatollah Ghamenei. Het zou voor het eerst zijn dat de VS een buitenlands leger... een terroristische organisatie noemt. De gemeente Den Haag heeft per ongeluk een totaalbedrag... van 2,5 miljoen euro overgemaakt aan mensen... die meededen aan een arbeidsproject. Deelnemers hadden recht op een premie van de gemeente... maar dat bedrag werd honderdmaal zo hoog uitgekeerd, schrijft de Telegraaf. Zo'n 70 Hagenaars kregen tussen de 30.000 en 150.000 euro... op hun rekening gestort. Ze deden mee aan het project omdat ze werkloos zijn zou de gemeente nog niet zijn gelukt om al het geld terug te krijgen. De internationale gemeenschap roept de Libische krijgsheer Haftar op... om te stoppen met zijn opmars naar de hoofdstad Tripoli. De VN-veiligheidsraad en de G7-landen... maken zich zorgen over het toenemende geweld in Libië. Haftar is met zijn militie onderweg naar Tripoli... om de zittende regering omver te werpen. Onderweg wordt hevig gevochten met andere milities en met regeringstroepen. Ook wordt er gestreden om de internationale luchthaven ten zuiden van Tripoli. Het weer: eerst bewolkt, maar in de loop van de dag breekt dus vanuit het oosten de zon door. Vanmiddag wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het vrij zonnig en wordt het op veel plaatsen 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er zijn geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Dames en heren. <tied> toeto toe toe toe toe toe leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. <tied> Verdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig? Moment? Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, ik vind het leuk. Um... These absolute tosses are finish. I promise you that. There's nothing honorable about that bunch in there anymore. They're not Oké, okay. nou, worden ze de straat straten opgaan? Nou, het is echt een mooie dag om de straat op te gaan, hoor. Het bak leeft op deze stralende zaterdagmorgen. Och, jeetje, het is het echt geweldig. Ja, ja, pas, pas, pas, wat is wat zijn, nou, Jezus, wat is de druk op straat? Is er allemaal aan de hand? Ja. Jezus, al die mensen lopen met het circuit. In is het dan echt vandaag teveel dat hij al gaat rijden? Nee. Dus uh, de 30 van Zandvoort wordt vandaag gelopen. Ja? En morgen gaan ze, dus, uh, het circuirun doen. Ja, maar wacht, ik heb veel meer dan 30 mensen op straat gezien. Dat klopt niet. We ja, hebben maar, ze toch goed geteld. Dit weekend gaan we horen of het doorgaat. Maar ik hoorde nu alweer dat het weer uitgesteld zou kunnen zijn. Ja? Ik hou mij ten goede. Maar wacht, de 30 van Zandvoort, wat is het dan precies? Dan gaan er 30 mensen rondje rijden, rondje lopen. Nee, om het... We gaan allemaal 30 kilometer lopen. Dat is echt wel een end. Maar gelukkig, het wordt mooi weer vandaag. Oké, okay, je kan het ook overdrijven hoor. Ja, dat is ook zo. Dus, 30 kilometer. Hardlopen ook gewoon. He? Hardlopen? Uh, uh, nee, nee, nee, dat is wandelen. Dat is wandelen. Okay. Ja. Nou, wat is dat het hardlopen is. dan? Hè? Hoeveel is er hardlopen? Is er ook hardlopen? Het zijn zoveel. Ik zeg ook 30 meter, voor Het kilometer van het is gewoon wandelen. Morgen is hardlopen. Het is niet nou, 30, 30 meter. Hè? He? Het is toch niet 30, 30 meter, maar dan kan ik meedoen oh, dan dan namelijk. Ja, precies. kan ik meedoen. Natuurlijk kan je meedoen, ja, altijd. Goed. Je kan altijd meedoen, hoe zeggen. Nou ja, die uh, ja, Stoembach leest op de radio. Het is een uh, weekend vol gebeurd en zei, ja, Er is heel veel sport. Ik wist dat natuurlijk wel. Ik speelde gewoon even lekker dom. Maar er is echt zoveel sport, zoveel lopen en toestanden. Ik voor mijn collega van ja. mij die gaat voor mij ook lopen vandaag. Die is ook wel redelijk fanatiek met dat. Okay. Die doet ook nou, altijd een rondje Tessel, geloof ik. Gaan ze met de boot over en dan vanaf de boot naar Tesla heen? Dat kan ik ook. Dat is leuk. Nee, luister. En je gaat met de boot naar Tesla. <laughs> We gaan de, de laadkracht naar beneden en dan is het dringen. Iedereen weggeslaan... en dan als eerste die, die, dat eiland op en een rondje naar weer terug in die boot. Dat is een beetje. Een soort de... snelwandelaar. Ja, zoiets ben je. Het is uh... een goede goed, uh... conditie. Het is, uh, het is een mooie dag. Het is de day after. Gelukkig, het is allemaal gebeurd. Het de, de, de... Nee. is een nieuw seizoen, hè? Nee, ik dacht dat ze nu klaar waren. Dat is gewoon... ze zijn nu... We hebben het eiland afgeduwd. Het is een harde Brexit geworden. Gewoon helemaal geen ontrangst. Klaar. Er is in de douane gekomen. Uh, snuffelhonden zijn er weer. En alles wordt gefouilleerd als je daar bij de boot staat. Is klaar ah. nu. Nee, nee, nee. Niet? Ze hebben nog, nee. Ze hebben nu nog. Er komt nog een nieuw seizoen ja? van, deze, van deze serie. Echt waar? Uh, en uh, die duurt ongeveer 14 dagen. Of eigenlijk exact 14 dagen. En dan. Krijg maar een harde brexit. Oké, okay, ik dacht dat ik het wel echt stam dat het klaar was, maar... Order. Oh, dan krijg je die gast weer. Oh, oh je gos heb je bek gewoon. Oh, hij is hey, zo vind. leuk. Is hij zo leuk? Ja, ik heb vorige week even een interview gezien van Ivonie ja? bij hem. Oh ja, dat heb ik al gezien. En het was echt een leuke kerel. Ja, dat is een leuke kerel. zeggen? Maar elke keer zijn kop op de televisie en niks zinnig zeggen dan alleen dit. Daar ja, ben ik een het, beetje ja, zat van. Ja, maar hij heeft een zijn kat. Ja, dus hij heeft de orde. Zijn kat heeft. Loopt hij dan in dat huisje rond? Daar, ja, die, die, die, die heet orde. Ja. die kat. Leuk, hè? Nou ja, ik ben uh, reuze benieuwd. Uh, dit is voor de gekkigheid. En hij nou heeft mee alweer gezegd dat ze ook wil opstappen, Als ze haar idee maar over willen nemen. Terwijl het is haar idee helemaal niet. Ze voert het idee uit. Ze wil eigenlijk gewoon helemaal geen brexit. Ik snap er echt helemaal geen hele zieke klaar Ze wil klaar van. zijn. Wil, dat is wel, ze wil zo. Ze wil klaar zijn. Nou, ik uh, wens er heel veel sterkte. Doe Wismans hebben een lekker plaatje. Straks een voor z'n een stukje geschiedenis. En fijne muziek. Wat is dit? Heel Unlimited Edition. I'm the real deal. So authentic. I've got a seal of authenticity under my Het is niet dat het in één keer helemaal uh, nieuw artistisch dat is niet. Maar goed, het uh, toebak leeft op de radio. Het is uh, tijd voor berichten. Wat is dat voor een gekkigheid? Ja, nou, dat vraag ik ook altijd af. Ik kom nooit op die berichten. Daar zijn ik wel andere mensen uh, mee bezighouden. En uh, Marcus heeft er vast een eentje. Sorry? Sorry. Oh, die zit uh, nog helemaal in te lezen. Die ja, had, uh, ja, ja, ja. We zijn weer begonnen. Hè? Nou, ja. Ik heb uh, um, ja, slecht nieuws voor iedereen uh, die helemaal Apple fan is. Oh. Apple was bezig met een draadloze oplader, ja? waarmee je uh, je iPad, je iPhone, uh, je uh, iWatch of Apple Watch en je, je, je, je mooie oordopjes gewoon allemaal tegelijkertijd konden opladen. Je legt ze gewoon op het bureau en dan de volgende dag zijn. Je, je gooit ze gewoon van, nou, ik heb je gezien, maar je legt ze erop en dan worden ze opgeladen. Zo Dat, gek? Uh, dat was een beetje het idee. Oké. Okay. Uh, alleen, uh, ja, Apple heeft, uh, heeft de stekker eruit getrokken. Het was al een aantal. Maar, ho, wacht, het... maar je ziet helemaal geen stekker aan. Jawel. Hey, dat, dat, Je hoeft nou dan wel geen stekker in te pluggen. Oh uit het project. Uit het project. Oh, dat, dat kan wel. Daar ja, staat ja. wel een stekker aan. Oké, okay. nee, nu snap ik het. <laughs> de, uh, het was al een aantal keer uitgesteld. En elke He? keer had iedereen zoiets van... Wanneer komen ze nou? Wanneer komen ze nou? nou en nu hebben ze besloten omdat uh, de productieproblemen uh, elke keer uh, opnieuw terugkomen. En steeds weer... Uh, ze krijgen me gewoon niet, uh, niet goed genoeg. Hey, het is uh, raar is ook raar. Hoezo? Nou, ja, het voelt een beetje raar dat je denkt van, dat je een apparaat ergens neerlegt en dan wordt hij zo van buitenaf ingestraald en dan wordt die, dan wordt die opge, opge, noem je dat, opgeladen, dat is toch ja, raar? Op, op, zich, op zich vind ik het mooie technologie, dat je gewoon je, je draadloos opladen. Het nadeel daarvan is, yeah. is dat ten opzichte van een stekkertje yeah. heb je heel veel energieverlies. Ja, en in deze tijd waar we, waar we toch allemaal... het uh, ja. is echt friekenpraat. Ja. Via een snoertje heb je energieverlies. Ja. Vervolgens, via een snoertje heb je energieverlies. Maar je hey, moet hem nog aansluiten aan een energiebron. No normaal ja? laat je, je op via ja? een snoertje. Ja. Ja? Als je nu, is het, daar ligt zeg maar mat. Daar ja? zit, een, uh, zit een, uh, een ding in wat, uh, wat je telefoon oplaadt. Ja? Een draadloze oplader. En da daartussen zit lucht. En daar heb je heel veel energieverlies. Oh, energieverlies. Ja, ja, ja. Oh, okay. Maar het is ook toch zo, als je je telefoon oplaadt met een gewone stekker... En je laat de stekker in stopcontact zitten, maar je hebt je telefoon weggehaald, dan heb je ook energieverlies. Is dat meer of minder dan dat matje? Dat is, uh, dat is meer. Of uh, nee, dat is minder. Maar okay. uh, zeker met de nieuwe technologie, dan sluit hij het in principe gewoon zelf af. Oh, oké. Okay. Oh, okay. uh... nou, even een stukje nou, Ik ga het techniek. matje dan niet kopen, ik denk van, nou, ik had hem al bijna geklikt, van ja, ja toch ik wel, niet. Ik denk, ik doe maar een groot matje, ga ik er gewoon op liggen. De volgende oh, dag ik opgeladen. Ja. Ja. Alle, alle maar dat, dat is wel, wel een goed idee. Ja, Zelfs als een soort elektrische deken. Ja, ja. die, die, die kan, die kan een je gewoon zo oplaad. Daar moet je het mee vergelijken, ja. natuurlijk. Je hey. ligt op een elektrische degen, de volgende. Hé, hey, ik ben helemaal weer opgeladen. Ja, dat is wel ja. ja. lekker. Maar dan dan ik ben ook anders. niet in gestekken. Ik, ik vind jou meer een type voor een elektrische stoel. Dat, uh... elektrische stoel. Ah, oh, nu wel. Wacht even, hoor. Ik ben, even. Ik ben meer een type voor de elektrische stoel. Bedoel je dat of niet? <laughs> ja, ik, uh, <laughs> <laughs> ik ga hier niet verder op Kijk, <laughs> je komt nu een heel erg. Efteling... Ja, dat ja, is goed. Ja, ja, het heeft gewerkt gewerkt. Ja, nou, ik heb weer een ander he? berichtje, dat is ja? weer heel anders. En we wel, ook wel grappig. Er is een, uh, in, een, in een pretpark in Indonesië... en daar staat dus een prachtige me zeven met blote borst... maar ze nou. hebben inmiddels de boezem gecensureerd... omdat de beelden niet aan oosterse waarden voldoen. Ze zijn natuurlijk zwaar Kijk. islamitisch, hè? Ja, in, uh, precies, dat kan niet. In, in Indonesië. Dit is echt weer de ja, ja. blote vrouw in ja, het openbaar. Niemand uh, zit er meer op te wachten. Dat hebben we gehad in de jaren zeventig. Hou eens op. He, kom ons gelovige me medemens gewoon eens even te, uh, te goede. Uh, ontmoet elkaar even. Ja. ja dus. Want ze waren het eigenlijk al uh, een beetje. Uh, noemen we dat? Gecensureerd door goudkleurige topjes aan te trekken ja? bij de beelden. Maar nadat bezoekers geregeld de bedekkende kleding naar beneden trokken. Oh, dus We oh. Werden meer en minder verplaatst naar een minder zichtbaar gedeelte van het park. Maar uh, ja, de, de actie, uh, iedereen uh, reageert spottend. Want ze vinden veel bezoekers het belachelijk dat er geen vrouwelijke lichaamsdelen zichtbaar mogen zijn in het waterpark. Dus nou ja, maar Indonesië is het echt het grootste overwegend Israëlische land ter wereld. Dat ja. vind ik wel apart. Ja. Want daar heb ik eigenlijk niks van gemerkt van uh, dat in de VOC... Met de VOC-mentaliteit en toestanden. Huh? Toen, uh, ik heb, uh, over dat gedeelte hoorde je niets, want ze hadden meer ook hun eigen goden en zo, maar dan waren ze boeddhistisch of die, al die andere Oostergodsdiensten -god, uh, met al die goden en zo. Yeah? Dus uh, dat vind ik heel verbaasd. Nope. verbaasd niet werken dat er zoveel islam is. Ja, nou ja, misschien wel. Het verandert langzaam. Maar ja, goed, je, je merkt gewoon dat mensen die zeg maar, uit een land vertrekken naar een ander land... dat ze vaak de, dat ze nog wat uh, in zichzelf gekeerd raken en nog wat fanatieker worden. Ja. Dus het wordt zeg maar, in het land zelf misschien uiteindelijk wat milder... maar ergens anders wordt het weer wat fanatieker. Omdat het houvast geeft. Ja, het ja. Ja. Ja, geeft ook iets uit, een... een... Hang aan het verleden. Naar het, verleden vroeger vroeger vroeger. In het oude land. Dus oh, maar dat gezeur over vroeger. Ik zit ook soms met vrienden te praten over vroeger. Ik denk, gast, laat het dus los, man. Het is nu gewoon veel leuker, man. Eigenlijk wel, hè? Ja, want je wil met de kennis en hoe je nu voelt, wil je eigenlijk teruggaan. Maar toen je terug was, voelde je zo niet en had je die kennis ook helemaal niet. Nee, maar het was gewoon vroeger voelde je je wel veiliger. Je wereld was veel kleiner. Ja, nou goed, ik, ja. ik ben het helemaal niet mee eens. Kom, goed. we gooien dit weer in je wereld. We gaan je wereld groot maken bij Toebag Ja, precies. Ik heb heel veel. Oh, Het is een painful world. Echt. Ja, ik zeg. Well, it is wonderful. Zo moet je zien de wereld. Oh, ik heb er iets gevonden wat lekker is. Wakker om wakker mee te worden. Simple Creations, Adeline. I hear your voice in flashbacks. You act like... Langdradig en lollig. Toebak leeft. Toebak leeft op CFM. Sorry, foutje van mij. Hadden we bijna twee twee keer dezelfde plaag achter elkaar gedraaid. Dat is niet helemaal de bedoeling. Toebak leeft op radio net, hadden we Simple Creations en Adolin. En nu hebben we de nieuwe single van Morrissey, California. Sun.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 hij verbaast me gewoon elke keer weer, want hij was opstandig, hij was best wel links. maar ja, links is uit, hè. het gaat nu om rechts allemaal, ja rechts. en als je natuurlijk te maken hebt met een linksbolwerk, echt melden, hè? echt meteen bellen, gewoon meteen bellen wordt, komt er zeg maar een uh, agent. Bromster op de, de fiets die komt naar nou, je Dat is een mooie naam, ook. Ja, die of komt dan zeg maar uh, bij je klaslokaal aanbellen en die zegt: Hé, hey, hoor, dat hier een linkse rakker actief is en die is jullie allemaal met theorie lastig aan het vallen. Dat is niet de bedoeling, hè? Kom maar mee! Ja, noza, hem En dan wordt word die, die leraar die allerlei linkse ideeën uh, <coughs> verkondigt, wordt dan opgesloten en ik krijg een brainwash. Een brainwash. Een brainwash. Want rechts kan ook goed zijn. Waarom moet links elke keer het beste zijn? Rechts kan ook goed zijn. Daar moeten we naartoe. Hè? Dat is eigenlijk een beetje wat we nu... Waar een heel groot gedeelte van Nederland eigenlijk wil. Gisteren bij Eva en heb ik zitten kijken. En daar zat een jonge man bij. En die lijkt heel erg op jou, Marcus. Oh jee. Alleen dus een stuk pa spierwitter. Nou had ook zo'n klein baardje. Een blonde mark. Wat? Een blonde mark. Nee, dat was van. Eva Jinek. even ja, Je moet er even kijken. Je herken jezelf natuurlijk nooit, hè. Dat is altijd zo. Nee. Maar goed, die uh, had echt zoiets van... Ja, dat linkse bolwerk. Al die leraren die allerlei dingen verkondigen. En uh, de floren van democratie vergelijken met uh, uh, het fascisme. Daar moeten we echt vanaf. Ja. En hij had brieven gekregen. En hij had een foto gekregen van een leerling in de klas. En die had een lijstje gezien. En daar stond gewoon... Eh, Vorige de van democratie, PVV en eronder stond fascisme. Nou, oh, okay. zeg. Ja, ze kunnen nu uh, aangegeven worden ook hè, door ja. de leerlingen. Hè, ja. een bepaald meldpunt. Ja, het meldpunt. En ja. Nou ja, als dat op één bord staat, kan het toch niet? Dus daar moeten we tegen. Maar goed, dan komt er een leraar opstand, opstand die zegt... Maar, ho, oh, oh, ho, oh, ho, wacht eens even. Het moet wel even over gepraat worden. Wat ik daarmee bedoeld heb eigenlijk, zeg maar. Ik kan natuurlijk gewoon... Uh, dit zijn dingen die in de klas gezegd zijn. En het is wel leuk om dat dan even toe te lichten. Maar nee, alles werd afgehangen van die ene foto... dat het allemaal in één, één grote bol wordt gegooid. En daar moeten we van af, Dus dat moet gemeld worden. Nou, ik ben benieuwd hoe ver dat gaat. Ik geloof dat de hele politiek er tegen is. Maar ja, lijst voor een vorm van, uh, van uh, democratie... Die, uh, die is er natuurlijk uh, die is er fanatiek mee bezig. En heel veel mensen herkennen zich er zo ook in. Hè? Wat voor punten hebben ze dan ook alweer? Uh, Heel veel punten hebben ze geloof ik ook niet, hè? Oh, ik denk, ik hoor, ik, ik ga, ik hoor ik ga nou een punt horen. Nou ja, ze willen dus nee. wel gewoon de rijken worden rijken en de armen worden armer. En dat kan niet. Nee. nee. Dus moeten we links stemmen. Ja, nee. De rijken denken, jij ja, moet de rechts stemmen, anders krijgen de andere armen ons geld. Ja. Nou, is het... ja maar zo, euh, zo zwart wit is het tegenwoordig niet meer. Nee, nou, dat niet, is... nou daar, daar zou je erover want, want er over, over de mensen Ja, maar heel veel rechtse partijen staan juist heel links in die standpunten. Ja. Dus het PVV is, is eigenlijk een heel linkse partij. Alleen zijn uh, idealen over uh, de moslims en dergelijke... die zijn uh, uh, ja. radicaal recht. Ja. En daarom is het een radicaal rechtse partij. Maar... Dus... Het ja. gaat alle kanten op, terwijl Nederland eigenlijk wel steeds zwart-witter gaat denken. Dat, dat is altijd wel weer uh, grappig. Oké, oh, krijgen we dat weer shit. Ja, denk niet zwart-wit, ik snap het. Dat moeten we ook niet doen. Maar, maar is dat zo? Tegen... Denken yes? we steeds zwart-witter? Nou ja, dat... Of is dat het beeld wat wordt neergezet? Nou ja, dat dat schijn... komt door internet. Dat, kom... dat hadden ze gisteren op het nieuws, zag ik toevallig. Ja. Dat, dat we eigenlijk wat zwart-witter gaan denken. En... Ik lees alleen dingen die jij interessant vindt. En daardoor word je steeds weer in jouw denken. Ja, we zitten in een bubbel. He? En dat... nu uiteindelijk deden ook de, de media een, een uh, greep in de eigen boezem. Noem je dat ook weer, die hadden zelfs ja, misschien lichten wij ook wel echt extreme dingen alleen maar uit. Want het is leuk ook om aan tafel mensen te hebben die helemaal tegenover elkaar zitten. Om daar, die laten dan uh, al heel veel vuurwerk zien. De tv. Een in tv. tv zien. Dat je denkt, what de fuck is hier allemaal aan de hand? En die zijn recht tegenover elkaar. Terwijl als je mensen echt op straat gewoon een beetje interviewen, Dan zijn er ook heel veel mensen gewoon niet ik wil toch ook niet zitten een beetje in het midden. Ik ben niet voor, ik ben niet tegen. Ik ben het eigenlijk niet zo. Nee. Maar, uh, maar die het, zijn niet zo interessant. Het, het, het probleem is ook heel veel onderwerpen. Als je gewoon een willekeurig onderwerp. Uh, um, dat deden ze ook bij de, bij de NOS. Van, nou ja, ben je voor of tegen windmolens? Ja. Ja. Ik ben niet tegen windmolens. Maar het ligt wel aan waar ze ze bouwen. Ja. Ja. Ja. Of, ja, ik ben, ik, ja. ik en... ben voor windmolens. En... Ja. En dan is het dan de media. Maar niet in jouw achtertuin. Niet in mijn achtertuin. Ja. Ik ben er ervoor. Wat in my backyard? Yeah. Nou goed. Straks uh, Hebben we nog een klein kort, kort berichtje? Ja. ja. Ik denk dat het lang genoeg is. Ja, lang genoeg ook. Noemen okay. we straks de Zandvoortse bericht naar de volgende plaats. Kijken wat er allemaal speelt in Zandvoort. Ja, de Formule 1. Ja, het ja, is erdoor nu. Hè. Dat is echt uh, van wel duidelijk. We gaan beginnen. Of we het krijgen ze maar afwachten natuurlijk. Maar er is geld voor vrijgemaakt. Hier al in de gemeente Karts. Bubblegum. Hier. Met u bekleed in de zaterdagmorgen Confidential Man. Berichten. Precies, de Zandvoortse berichten. Even kijken wat er allemaal speelt. Nou, hotel Center Parks is vorige week vrijdag geopend. Nick Meijer en generaal manager Robert Pelt. Hebben ze dan een generaal in dienst? Blijkbaar. maakt niet de dienst uit. Oeh, jeetje. Ik werk bij Center Parks. Ja, onder de generaal. Maar goed, ze hebben in een recordtijd van drie maanden... hebben ze in ieder geval de kamers opgeknapt... Um, Echt nieuw thema, het ziet er verfrissend uit. En uiteindelijk moeten ze nog wel de huisjes opknappen. En dan komt ook nog een waterglijbaan. Ach, anders krijg je geen kinderen in het centerpark, hè? In, in je Echt. huisje? Uh, wat bedoel je? Ja, dat zijn maar ze wel. Elk, een... elk huisje krijgt een waterglijbaan. Waterglijbaan. Ik vond het oh, wel, wel leuk. Heel, ja, dat is wel heel apart. Maar goed, uh, dus uiteindelijk was daar een uh, leuke opening. En ze hebben met z'n twee hebben ze, ja, zo met tweeën, schattig bij elkaar, hebben ze een lintje doorgeknipt. Goed, wat gebeurt er nog meer, Door? Ja, de 16, de 16 beste kitesurvers van de wereld staan ook dit jaar weer paraat voor de Red Bull Mega Loop. Alleen als er ergens tussen 1 april en 1 november een serie, even serieus gaat waaien. We hebben wind nodig van 30 knopen of meer, in combinatie met de juiste windrichting. Alleen dan kan deze wedstrijd doorgaan. Maar uh, ja, het is wel weer leuk dat hij uh, weer in Zandvoort is. Oké, okay. nou. Ja, ik heb er nieuws over de Formule 1. Want de Formule 1, de hele organisatie, heeft Zandvoort gewaarschuwd... als de plek weg is, is hij voor vijf of tien jaar weg. Yeah? En uh, ze zijn er dus druk bezig. Maar het wordt toch pas juni of zo dat we het echt gaan weten, hè? Okay. Het was wel een deadline dit weekend, maar helaas. Maar uh, ze zijn nu... Uh, Komende weekend is er is, uh, Grand Prix in uh, het Bahreinse Sakir. En daar is ook de Formule 1-eigenaar Liberty Media is daar aanwezig. En die zegt af, nou, we zijn druk bezig om alles in elkaar te zetten. En we proberen een deal te maken. En uh, ja, we hebben genoeg keuzes zegt hij. Dus uh, hij zegt al van ja... Denk erom, als je, als je gekozen wordt, ben je gewoon meteen voor, uh, en je doet het niet, nee. is dat voor vijf of tien jaar in afgelopen. geloof ik. Al, had ik verteld dat het ook gewoon een miljoentje voor mij is, dus zeg maar, en dan, ja, uh, ja, dan, dan, dan zou het best kunnen zijn dat je dat die, die wel krijgt. omhoog. Ja, en dan komt het uh, <laughs> dik in orde. Steekpenning, nee, dat doen we niet aan. Nee, dat gaat op een eerlijke manier gaat, echt op een eerlijke manier. Nou goed, afgelopen week is er ook uh, 3,5 uur debat geweest met de gemeenteraad. Het was zelfs om de televisie te zien ook gewoon, hè. Niet, niet alleen in zand, maar gewoon op het nieuws. was het. Er moest 4,1 miljoen voor vrijgemaakt worden. En ja. uh, daar was uh, bijna iedereen over eens. Er waren een paar mensen die waren er tegen. Jan Lammers hebben toch ook, ook even gesproken. Die was afgelopen week natuurlijk sowieso op de televisie bij andere tijden. Over het circuitpark ging dat. En vijf van de zeven mensen waren voor, dus het ging door. Er is nu 4,1 miljoen apart gelegd. Dat je denkt, is dat nou echt voor het circuitpark? Nee, dat is vooral om de een tweede toegangsweg te gaan realiseren. Ik ben echt echt nieuwsgierig. Een tweede toegang weg naar Zandvoort. Dat geweldig. Ja, ik zat ook te denken. Waar dan? Ja, nou goed, dat moeten we afwachten. En verder waren er ludieke acties in Zandvoort. Uh, en, en ook in Amsterdam. Bij, het, bij de Arena. Dat was natuurlijk Nederland-Duitsland. En daar hadden ze al grote letters op. Gebouw geprojecteerd over de, de Formule en Formule's Asse Asso, uh, of, de, of, uh, of, of Zandvoort. Zandvoort ja. En uh, daar zit dus een, uh, een Assen Business Club achter. Die is daar fanatiek mee bezig. Die heeft meer van die ludieke acties om het onder de aandacht te brengen. En uh, heel veel supporters die, hadden, die keken er naar uit. Zeiden: Wat de fuck is dit je Wat moet ik hier nou mee? Ja, ja. Dat, dat is het is gewoon helemaal. allemaal stiekem met indoctrinatie. Indoctrinatie? Ja, dat is het. Ik ga al. bellen. Ik, ik, ik, ik bel wel. Of bel jij nu naar nou, het indoctrinatie ja, is dit, ja, is het links, belpunt. Uh, Maar is het links indoctrinatie? Of dat is de vraag. Nu, dat, is, dat de vraag. zoeken we uit. Dan mogen zij uitzoeken. Goed, nog meer. Ja, de spoorwegbeheerder ProRail is begonnen met... Uh, het, uh, er staat hier de aanleg van een ontbrekend stuk hek. Als die ontbreekt, kan je hem toch ook niet aanleggen. Maar ja, in ieder geval, de, de, de fence wordt weer dichtgemaakt. Ja? Bij de natuurbrug. Daar was toen opengemaakt omdat ze daar uh, bezig waren... met uh, allerlei werkzaamheden. En uh, het verkeer moest nodig uh, heen en weer met bouwmateriaal. Het was wel een doorn in het oog van Willem van der Sloot. Want die man die is steeds uh, bezig om... Uh, de herten terug te brengen en zo. En hij is echt de hertenfluisteraar, zeg maar. En hij is wel blij over de manier waarop hij met de aanleg is begonnen. En de geurpalen gaan ook geplaatst worden. Oh ja, de geurpalen. Ja, ze zijn toegezegd pro ProRail. En eerder heeft Van der Sloot al met Diek Meijer samen de nodige... er was bij het spoor uitgegooid. Maar dat is niet afdoende. Dus die palen worden misschien bij de leeuw neergezet... en dan gaan die leeuwen zich tegenaan wrijven. En dan blijven hij de lucht eraan zitten of zo. Ja, Denk nou, een Grappig idee. Gewoon, uh, nou, ja. verder, uh, nou wat is het grappige vandaag om te zien. Want ik ga natuurlijk uh, uit Alkmaar over, over het uh, boulevard reek zo nou, naar de studio toe. En toen heel veel mensen waren aan het wandelen. Toen liepen natuurlijk gewoon naar het zoekje Park Zandvoort. En het grappige is, nu was het omgedraaid. Hè? Normaal is de mensen aan het kijken naar de dier die voorbij komt. Of bij de dierentuin. En nu lagen daar, nou, vijf, zes herten lagen daar rustig zo op een berg. te kijken naar al die mensen die voorbij kwamen lopen. Ja, die denken dat het er omgedraaide geen wereld is. Die zijn die nog gek om te doen, joh Nou, dat ja. is over de de Volgende uur hebben wij nog mee van die mooie berichten en uh, hou me hier voor uh, geinige muziek, onder andere dit. Cage the Keats die Elephant nieuwe single met Beck. Ja, nice running, mooie combinatie de twee benden. Ziniaan. Het is nu overdag. Ja, ik zit even te kijken wat, uh, wat gaat er allemaal gerend worden. Nou, onder andere de 30 van Zandvoort, omloop van Zandvoort en onder andere circuit uh, run is er. Een Runners World Zandvoort. Ah, er is zoveel te doen. Dat betekent wel dat er heel veel uh, omleidingen zijn. Buslijn 80, 81, 84 en afsluiting van de halte. Nou, ga even kijken in de Zandvoortse krant of doe gewoon even uh, op internet. En dan zie je, als je na 12 uur Zandvoort wil inkomen, ach mijn god, doe het niet. Morgen. Maar... Morgen vandaag. kan je weer binnenkomen. Ja, vandaag je kan je best wel binnenkomen. Maar Ik het is wel gezellig druk. En als je in de treinen en de bus zit, die overal mensen lopen. Weet je, dat is wel ja. heel grappig. Dat je denkt van: wat is er aan de hand? Nou, Er is uh, genoeg te, te, te zien. Hardlopers. Goed, vertel. Wat is er allemaal in de wereld aan de hand? Ja. Goed, nieuw, goed, goed nieuws. Goed, goed nieuws voor Bassi en Adriaan-fans. Uh, Echt waar? Ja, Bassi uh, en Adriaan. Wat, wat, wat is er aan de hand dan? Nou, Er was een aflevering uh, uit de serie oh ja. Het Geheim van de Sleutel uit uh, uh, 1978. Ja. En uh, die was toen op tv uitgezonden. En daarna is de, is de rol, um, de, de filmrol, verdwenen. Uh, na één na, na keer uitzenden. Dus ja, uh, die heb je misschien gezien en misschien gemist. Yeah. Um, enige wat was overgebleven was een kopie op een videoband. Maar oh. de kwaliteit was niet oh, heel was goed. die was echt vreselijk, ja. Uh, ja, nou ja, ze willen nu... Uh, ze hebben zoiets van, ja, we kunnen hem niet op dvd uitbrengen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem... Uh, geplaatst op hun uh, YouTube-kanaal. Dus je kan hem wel kijken, alleen ja, de kwaliteit blijft nog Oké, okay, oh, dus hij hij, de officiële spoel, de originele spoel is nog niet terecht. Maar nee, ze hebben hem wel nee. op YouTube afgezet. Nou, ik wilde bijna gewoon al zeggen Gefeliciteerd! Maar dat doe ik nog niet, want... Ja, de reden dat ze dit doen is uh, omdat ze uh, inmiddels uh, 100.000 abonnees hebben op hun uh, YouTube-kanaal. En hiermee uh, vieren ze het. Oké, okay, nou, een ander leuk bericht is de allereerste ruimtewandeling vanuit internationaal ruimtestation ISS, met alleen vrouwen. De astronauten is dat op het laatste moment afgewezen. De oh. Amerikaanse uh, Alan McLean bleek uh, de ruimte te zijn uitgezet. Huh? Wat? Ja, haar ruimtepak. Uh, dat paste dus niet meer. Ze was vijf centimeter gegroeid. Och, jezus. Nou, ja. ik denk niet in de lengte, maar in de breedte. Dan is het nou, eigenlijk niet zo. ze is wel hap... zwanger, maar ja, dan mag je ook de ruimte niet in, oh, je in weet, weet je niet. Dus ze wordt je... nu uh, uh, uh, zeg maar overgenomen door uh, Nick uh, Hugh. Word, uh, ja, neemt haar plek in. Maar is het een je man ook? Oh. Een man of ook wel een vrouw? Ja, dus vrouw. dat is een man zeg maar. Mag je in hetzelfde pak dan? Dat vind ik wel... Oh, dat lijkt me heel spannend. Ja. Van een vrouw. Maar ze is nog op aarde dus. Uh, nee, ze zitten in ISS... Ze zit in, ISS, uh, ze uh, zit in het uh, ruimte. Ja. Yeah. Nou, dan zou het ook best kunnen dat ze in de lengte is gegroeid. Uh, oh, dat is. een Goed punt. Dat Want ja, je hebt natuurlijk geen zwaartekracht. Nee. Dus Dit het kan zwanger. zijn dat je, dat je ja. lichaam. Uh, nou, goed. je. Ja, leuk. Een uh, man in een vrouwenpak. Ik heb dat eerder gehoord. Wie was het ook? Oh, dat was Edgein. Ja, die had een vrouwenpak gemaakt. Oh. Van van vrouwenlichamen. Die had hij op de Kerkhof, kerkhof uh, opgehaald. Dat ja, is beter geduigd. dan een zoet uh, hè? Ja, een meatshoed. Even helemaal iets anders. Ja. Uh ja, ja. Ja. ja, ik heb wel een apart bericht, want er is uh, een stekker aan de Overtoom... die heeft Rotterdammers op de kast gejaagd met een reclame over de bekende gerecht Kapsalon. Oh ja, Kapsalon. En ze dus zeggen, op Rotterdam is echt van ons, ja. want toegegeven... ja, die Kapsalon is dus uitgevonden door Na Na Nathaniel Gomez... de eigenaar van een echt van een Kapsalon aan de Rotterdamse Schiedamse weg want bij een vlak uh, bijgelegen zwarmezaak liet hij een lunchschotel samenstellen... met zijn favoriete ingrediënten. En die schotel kreeg dus de naam kapsalon. Ik wist niet dat dat zo was. Okay, maar ik... het gerecht werd dus razend populair... En nu is hij in heel Nederland te krijgen. En ik heb zelf mijn zoon wel een keer gezegd: Oh, dat is goedkoop. Je kan er voor 5 euro kan je laten knippen. Maar dat was dus gewoon dat je zo'n kapsalon kan kopen. Jezus. Ja, heel dom van mij. Mag je denken: Ik ben wat aan de lichte kant. En je denkt zelf, Oh, ik moet er wat bij. Dan is dat echt een explosie aan calorieën. Dit had dus die dame gegeten. Die niet in de pak net. Die ruimte-astronauten. Dat is het enige wat ze er hadden. Ze gooiden gewoon alles bij elkaar. En dat noemen ze een kapsalon. Nou, echt Ik heb mijn kinderen het wel zien eten. En een lucht die dan in het huis lag twee dagen. Lekker! Man. Oh, jij hebt ja. het ook Heerlijk. al een paar keer. Maar het werd dus in Amsterdam werd het gespot dus van typisch Amsterdamse lekkernij. Yeah. En daarmee is dus duidelijk een gevoelige snaren in Rotterdam gehaald. Ja, dag, pleurt toch op, man, schrijft pleurt iemand toch op, op. op Facebook. Ja. En dan zegt, je, Jezus, die Amsterdammers kunnen nergens van afblijven. Ze dus hadden had er gewoon de gewone kapsalon van Nathaniel Gomes. Ja. Maar de eigenaar van Ila Pizza zegt niet te weten dat het gerecht uit Rotterdam komt. Wat ik altijd doe vaak is ook al die restjes die ik heb, van, hey, die gooi ik in één bak en dan ga ik naar de groene bak. Dan gooi je pinnensaus overheen. En het, het, dat is zo ontstaan denk ik, ze geven is een een zankbar, je hebben ze alles bij elkaar Gewoon die gooi ik gelopen van de groene bak. En zo halfweg niet, want het ziet er wel best lekker. is even proeven. En op een gegeven moment denk ik, dit is even lekker, lekker. Jong, Dit moet gewoon alles bij elkaar gooien? Ja. Dat is het. Nou, ik uh, fantaseerde maar ik gewoon rustig geplost. Die plaat hebben we wel gehad. Ik kijk even naar de regie. Is er is nog een andere plaat die we klaar hebben. Ja, we hebben nog een andere plaat. Hier, leuk. Nieuwe singer van Doors Cinema Club. Alleen maar nieuwe muziek hier. En die heet Doc. <mog> ...weer vrolijke muziek maken. Doe door Cinema Club. Soms is het wat steviger en nu is het gewoon meer zoet. Ja, toch. Gewoon praten is gewoon heel belangrijk. Als je er niet uitkomt, moet je gewoon altijd praten. Hè. zeg ze altijd. Ja, nou, ik heb wel hier een stuk waar ik even over wil praten eigenlijk. De bekende G.I.D.isten Samir A. en Bilal L die beide natuurlijk ook in de cel hebben gezet voor terrorisme. En die zijn natuurlijk ook van de hof, Hofstadgroep. En uh, Samir A, die zijn natuurlijk ook wel eens... Uh, ja, ook wel eens heel agressief geweest tegen de media. Ik geloof dat hij een of andere fotograaf... op zijn gezicht heeft geslagen. En Bilal uh, L, die, zeg maar, die, die kwam toen op een gegeven moment... werd hij opgepakt in uh, Amsterdam. En die kwam toen ontbloot. Bovenlijf kwam hij naar buiten. Leek je net van, hé, hey, doe even een BH om, weet je. Want dat was een heel onflatteus uh, moment van hem. Maar goed, die hebben nu gezegd dat ze geld aan het inzamelen zijn... voor uh, IS-bruiden en kinderen die in nood zijn. En ze hebben er al duizenden euro's voor opgehaald. En uh, justitie is daar fanatiek op. En die hebben Maar in de gaten hebben dat mensen geld gaan geven aan deze mensen. Dan worden ze opgepakt en krijgen ze een voorwaardelijke celstraf. Omdat ze... ja. Dat geld gaat dan zogenaamd naar die bruiden en naar die kinderen die, in, ja, die zitten wel echt in nood. En die zou je ook moeten helpen, maar ja, dan komen ze hier naartoe en wordt dat geld daar wel voor gebruikt. En wat komen die mensen hier doen? En dat is allemaal een beetje onduidelijk. En vooral die Samir A, natuurlijk die heeft uh, wel wat linkjes natuurlijk, allemaal die Hofstadgroepen Onder andere met Theo Magog, daar heeft hij wat uh, zaken mee gehad natuurlijk. En verder um, uh, ja, zijn ze er fanatiek mee bezig om dat een beetje ja, in goede banen te leiden. Ze zeggen zelf, we willen echt alleen maar vrouwen en kinderen helpen, meer niets. Maar hoe zeker weet je dat? En ze zeggen al tien of vijftien vrouwen met kinderen te hebben geholpen deze kant op te komen. Oh. Dus, uh, hey. nou, als je, echt, zeg, als, je, als je een man, zeg maar, met een, uh, met een, een bus aan de deur krijgt... vraag even goed naar zijn identiteitspapieren. En waar gaat dat geld naartoe? Weet je wel? Weet je niet zo. zo maar zo er... moet je dat altijd je afvragen bij Doe ja, maar, je doelen. Ik ben altijd soms nog wel dat ik gewoon zo in één geld in het potje gooi. Ik van, uh, ja... 2 euro en weg, weg. Ja. Dat is max, hoor. Twee. 2 euro. Ja. Weg. Ik maar helpt ook wel. wel als je zegt, van kan ik overmaken? Yeah? En uh, dat kan dan niet. Nou, dan gaan ze wel weer weg. Ik zeg, geef okay. maar aan waar ik het op over kan maken. Dan uh, doe ik het zelf wel. Ja, nou, ik heb het liever andersom. Ik, wil gewoon echt, ik heb uh, altijd wel wat klein gehad in mijn broekzak. En dan probeer ik altijd mijn schuldgevoel meteen af te kopen. Ja, dat is ik exact. zeg gewoon ja. nee. Maar je moet oh. s'avonds uh, niet open doen voor mannen alleen. Nee. Want uh, ik heb uh, naar... Uh, uh, wat heet dat nou, uh, uh, of sporing verzocht gekeken laatst? Dit zou een mooi item zijn, zeg maar, ah. voor, voor Rambam, hè, dit. Ja. Ramman oh, ja. zeg maar, doet altijd best wel rare journalistieke onderzoeken... dat hij zeg maar gewoon toch een beetje duister gekleed gaat en dan langs de deur... Zeg maar, ja. Wie doen er allemaal open? Wie, wie doen er open dat hij alleen maar ook vraagt van... ja, we hebben ja. toch geld nodig voor IS-bruiden... en uh, zou je daar geld voor willen geven? Ben ik wel benieuwd hoeveel geld ze zo op zouden halen. Ik denk dat het best nog wel veel nou, ik is. Ik denk dat de hoop mensen denken... nou, ik geef je wel een euro rot op, weet je ja. wel. Ja, ja, want als ik niet geef, dan kom je er binnen toe. Ja. Om, om je er gewoon 100 ja. euro... Uh, uit het potje te, te ja. futselen, dus... Nou ja, dat zou een mooi onderwerp zijn voor Ramban. Nou ja, maar inderdaad toch ook, hè... als je inderdaad ook naar Osborne verzocht... als een vrouw alleen ja? in een huis... doe je niet meer open, s'avonds gewoon. Okay. Als je de mensen niet kent. Je doet gewoon niet open. Oké. Okay. Nee, ik, ga, ik, doe, ik doe het niet meer. Nee, oké. Okay. Hele nou, lange dingen nou, goed. Maar ik heb, ik heb, wel, oh, een bericht, ik heb wel een Marcus? leuk bericht Ik heb een leuk bericht. Oh, je hebt een leuk bericht. Ja? ja? ja? ja? De, de, de vlucht van British Airways van Londen naar Düsseldorf... is maandag per ongeluk geland in Edinburgh. <laughs> Edinburgh. Door een administratieve fout was de bestemming verkeerd ingevuld... in de papieren van het toestel. En de passagiers merkten helemaal niks. Maar pas toen bij je aankomst zei de piloot... Welkom in Edinburgh. En het toestel die... Uh is achteraf gelijk na het ontdekken van de fout... nog naar Düsseldorf gevlogen. Maar ja, duurt wel wat langer dan, hè? Oh, dus, man, het uh, gaat allemaal voor je vrije dagen oh. al. Ja, Ja, je ja, oh. zou maar net naar een bruiloft moeten. Dus ja, ik heb drie uur of zo, maar ondertussen... Ja, het is, ja. Maar ja, het is, het is wel zo slim dat ze gelijk denken van... Oh, zoek, verkeerde vliegveld, we gaan weer door. Ja, precies. Door... Ja, het dus is niet goed. Nee, nee. dat is echt fout. Uh, dat is echt... Fout. Ja, ik vind het op zich wel grappig. Ja, wat? Ja. grappig. wat heel naar zou zijn, ja? is als je naar Enningbro... Enningbro... Enningbro zou vliegen. Ja? Um, maar je hebt een goedkopere vlucht genomen via Düsseldorf. En je vliegtuig is dus op je eindbestemming, maar vliegt dan weer door. Oh ja, dat oh, kan ook ja. nog. Mag, mag ik er hier al uit? Nee, ja. dat mag niet. Nee, dat staat niet in het contract. Ja, nee, maar die hebben misschien wel een ticket waarop staat dat ze door gaan vliegen naar. en dan misschien ja, maar Dat ik ze denk, dan de hand over een hart strijken. Ja, maar ik weet niet of dat zomaar een doorstelwaardig is. Ja, met en, en alles. Dat, ja, dan zit je met een probleem. Ja, dat is echt... Dat, dat, dat is wel heel naar dan. Dit is wel heel naar. Goed, straks nog ja. veel meer bericht. Ja, precies. Maar eerst even... Uh, weer even leuke muziek op de zender. Ja, is leuk. Ik heb het over Dylan LeBlanc heeft de CD uit. Die heet Renegades. Misschien gaan dit soort zangers. Of ze nou. Oh, je zal Dat het echt helemaal geforceerd is. Het is mooi, dit hoor. Ik heb het over natuurlijk. Dylan LeBlanc heeft een CD uit Renegade. En zo heet ook dit rukje wat je hoort. op de zaterdagmorgen leeft op de radio. Dat loopt alweer tegen negen uur, straks negen Een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen? En nog even melden. Ja, ze. Er is niks aan de Er is geen bom of zo. Oh ja, ik zit nog even naar die foto te kijken van die IS-strijders die natuurlijk bezig zijn al die bruiden naar Nederland te halen... met geld inschameling toe. Dan zie je een foto van, zeg maar, allemaal mensen in een kneecap. Dus helemaal in het zwart. Oh. Dat je denkt van, ja, uh, jongens, uh, leuke groepsfoto, maar uh, waar sta je precies? Ik kijk, ja. laat het even zien. Maar dat doe als... ik bij die derde van links maar. Ja, klopt. Oh, je bent wel ouder geworden, zeg maar. Nou, nee, ja. het, uh, het is Maar je hebt ook zo'n hele leuke foto. Dat was zo grappig. Ja? Dat was zo van die zwarte parasols in Amsterdam. En toen stond er ook bij van, uh, waar zullen we heen gaan? Waar zullen we gaan winkelen? Want het leek ook net of dat ook van die, uh, van die uh, kneecaps, of hoe je het ook wil noemen, waren. Oké, okay. dus een beetje hetzelfde idee. Ja. Nou goed, uh, verder vandaag in de klant te lezen. Het is het daagje uh, Open Huizendag, hè? Ja open oh, huizen. Dat dat ik, en, moet ik mijn huis openzetten? Nou ja, wat ja, jij wil. Als je het wil verkopen. Ja. verkopen Zou nee. je, je het kwijt wel als de prijs goed is? Nee. Nee, oké. Okay. Nou het, het is ooit begonnen in 2000... open, 2010. In 2010 waren 45.000 huizen opengesteld om te kijken. En het hoogtepunt was in uh, 2012 waren er 56.000 huizen opengesteld. En momenteel is het maar 12.500 huizen staan er opengesteld. En dat zijn ja, een beetje de restjes hè, van die huizen die eigenlijk uh, wat een mankement hebben. Of die eigenlijk bijvoorbeeld vlak onder de Schipholbaan liggen. Ja, dat was de snelweg. Een voorbeeldje van Kees en Marie Jansen. Die hebben een huis te koop. Omdat Marie wat slecht wordt de been. Maar ja, slecht te slechte been wordt. Dan moeten ze naar een ander huis. En dat huis ook echt waanzinnige prijs. Bijna 6 ton. Hij ze zegt, ja, het maf is. Iedereen denkt natuurlijk ik woon onder de, de landingsbaan. Maar eigenlijk is de geluidsoverlast hier minimaal. Ja, het ziet het natuurlijk wel een beetje raar als je daar naartoe rijdt. Je denkt, huh? hier vlakbij nou maar laten we gaan maar niet kijken. Dat hoeft niet... Nee. Hey. Ja, het is niet in de zon. Maar goed, dus uiteindelijk. Uh... Ja, en dan nog zes ton ook? Ja, dat is wel ja, iets van zes ton. Dat is, dus zes maar goed. Ton is ook uh, wel een behoorlijk bedrag. Ja. Ja. Maar het is ook wel een vrijstaande woning. Hè? Het is een, een flinke lap grond erbij. Dus het is best wel aardig. Maar goed, zo zijn er meer huizen bijvoorbeeld ook in Amsterdam. En een, een klein appartementje van anderhalf miljoen, weet je wel. Ja. Ja, dat is echt ja, bizar. Nou, dan is het leuk, dan ga je gewoon, zo op een dag ga je gewoon een beetje rondkijken en overal een glaasje drinken. Ja. En even een babbeltje maken. Dus als je niks te doen dat is hebt, niet de bedoeling. is dat gewoon leuk. Ja, nee, <laughs> maar ja, ik, ik, ik, ik, ik zag ook vanochtend dat er een huis bij mij om de hoek gekoopt. Uh, ja? Toen dacht ik van nou, ik wilde best wel eens binnenkijken. Ja, en dan <laughs> ja. gaat de ja. vader voordeur open en denk je van, geen appeltaart. Nee, sorry. Nee, ik, ik, ik, ik krijg er wat tussen nu. Ja, sorry. En elke keer als ik binnen sta, wil ik toch wel een stukje appeltaart. Hè? Ja, Koffie, dat is Dan heb je aardig wat appeltaart op een dag op. Oh, ik heb ruimte hoor. Ja, dat is ja, zeker. waar. Ja, het ja. Is vandaag uh, is het ook uh, het Earth Hour vanavond. Uh, tussen half negen en half tien. Het is een initiatief van het Wereld Natuurfonds. Fonds. Yeah. En uh, het is de wereldwijd signaal om uh, voor de klimaatverandering... Van, om bewust te zijn dat uh, er wel wat mag gebeuren. Dus uh, als je mee wilt doen, kan je je dus aansluiten bij uh, een van de evenementen. En het is ook heel simpel, doe thuis gewoon een uurtje het licht uit. Van half negen tot half tien. Uh, ja, dat kan nu nog. Hè. Straks is het dan al licht. Ja, ja daarom. Dus dan, dan, is het, dan hoef je dat niet meer te doen. ja Ik ben ook benieuwd, want ik zit, ik zit vanavond in, uh, in Pathé in de bioscoop. Gaan ze gewoon om half tien even alle lichten uitdoen. Ja, het is al donker, maar het scherm ook. Alsjeblieft niet. Ja. Nee, precies. Uh, Marcus, wat zit je allemaal in te verdiepen? Ja, nou ja, als we het dan toch over schone energie hebben. Ik ja? heb een uh, uh, nieuw initiatief. Um, en dat heet de Blok I. <coughs> um, en het werkt als volgt. Je kan... En je koffie gaan betalen met energie die je opwekt met je fiets. Dat ja, heb ik gezien. Ja, leuk. Wat een leuk idee is dat. Ja. Toch? Hele... Het idee is: uh, je moet eigenlijk zien, je hebt een soort powerbank. Die yeah. klik je voor op je uh, fiets. Yeah. En je, met een soort ja, dynamo-achtig idee uh, laat die, die powerbank op. Yeah. Nou, vervolgens kunnen winkels zich aansluiten bij het initiatief. Bijvoorbeeld een koffiezaakje of iets dergelijks. En uh, je kan dan je powerbank gewoon gebruiken om je telefoon op te laden als je dat wil. Maar je kan ook de energie terugleveren aan het, uh, aan het net. Ja. En uh, dat werkt als volgt, je legt die powerbank leg je in, een, uh, in je favoriete leg je die neer op, op de tafel. Ja. En dan kun je dus een deel van je koffie, of als je lang genoeg zit, je hele koffie, ja. uh, kun je betalen door middel van het terugleveren van die energie. Wat een geweldig idee. Oh, een, maar één ding. we rijden toch allemaal op elektrische fietsen? Het is echt een beetje voor retro fietsen dit. Nou ja, ja ik denk dat het... Ja. Uh, het idee is uh, dat je... Uh, ik, ik denk dat zo'n initiatief heel goed in Amsterdam bijvoorbeeld zou kunnen werken. Ja. Ja. Omdat je daar nou, heel veel van die hip koffietentjes hebt. En ja, als jij altijd maar met je fiets rondrijdt... of dat nou een elektrische fiets is of niet... Uh, ja, dan... Hoe heet het? leven je... Zorgen dat, dat dat ding opgeladen is. Nou, en dan lever je dat terug. Het is wel een idee. Ik, bedoel, ik, bedoel, ik zeg al meer: van, het is nou heel leuk dat we ons allemaal volvreten, natuurlijk. En op elektrisch fiets rondrijden. En op een gegeven moment: Oh, ik moet vanavond we wel even naar de sportschool. Hoor, want er moet wel weer wat er af. Weet je, dan denk ik ga nu gewoon. Pak dan een gewone fiets. Dus uiteindelijk in de sportval kan je misschien ook wel je energie opladen. op een soort accu. En daar kan je, weet je misschien kan je daar uiteindelijk gewoon mee gaan betalen, weet je? Ja. Dat ja, je dat dat daar is, gewoon een echtje mee aan stand houdt. En, en dan wordt je sportschool opeens ook, je sportschoolabonnement een stuk interessanter. Ja, dat, dat je op ja, andere manier bij kan een, opladen. Ik zit bij een sportschool en het is een bepaald bedrag maand. ik zal ook geen namen noemen, maar per keer dat je sport gaat er een euro af. Dus als jij inderdaad drie keer in de week gaat sporten... dan ja? betaal je maar de helft, weet je wel. Dat vind ik okay. eigenlijk ook wel uh, leuk. Omdat je... Wat doen dan? Waar, waar gaat die euro eraf? Uh, nou, dan ben je geweest. Het is om te stimuleren dat je veel sport. Okay. Maar heel veel mensen doen het toch niet. Het oh, dus, okay. uh, is dan 29 euro. Dus als jij dan uh, vier, drie keer in de week sport... dan gaat yeah? het gewoon uh, 12 euro af. Dan is het betaal je nog maar 17 per maand. Oké. Okay. je dus zou je... denken dat het duurder wordt... omdat je vaker komt, maar het is gewoon... Nee, maar ja, die apparaten staan er toch wel, weet je. Ze ja, ja, dus willen mensen stimuleren, want als je gaat... Dan... Misschien ook wel een shake of een kop koffie. Nou, koffie of, uh, oh, die ja. meneer, Die drie euro, pakken ze toch wel weer terug. Hoe heet dat? Uh, volgens mij de sportschool verdient aan de mensen... die wel ingeschreven staan en niet die komen. komen. Nee, dat is ja. ook zo. Ja, dat is waar. Wij hebben ook een abonnement gehad van een jaar lang. En niemand is geweest. Helemaal niet? Niemand Dat is zonde, hè? Oh. Ja, twee keer volgens mij ja, in het ik, begin. Ik ja, ben goed, ook we gaan altijd heel even... fanatiek in het begin. En dan... We gaan... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.